Bureau Buitenland. Exclusief. Eigenwijs. Grensverleggend. Op locatie. Bureau Buitenland. Nu. Met Habemede Botje. Goedenavond. Fijn dat u heeft afgestemd op Bureau Buitenland. Het radioprogramma om bijgepraat te worden over nieuws en achtergronden uit het buitenland. Allereerst de opmerkelijke winst van Neil Kingridge vannacht... in de Republikeinse voorverkiezingen in South Carolina. Hoe eng is deze man? We spreken er zo meteen over met Amerika-correspondent Michiel Vos. En we blijven in de Verenigde Staten. Want komende dinsdag spreekt Barack Obama het Amerikaanse volk toe... in zijn jaarlijkse State of the Union. Tien jaar geleden noemde zijn voorganger George Bush... in de toespraak Iran als as van het kwaad... Wat zal Obama zeggen over het land waarvan, waarvan steeds duidelijker wordt... dat het een eigen nucleair wapenprogramma ontwikkelt? Leden van het congres, wij zullen niet militair interveneren in Iran. Daar zal nimmer sprake van zijn embargo-politiek. Ja, militaire interventie, nee. Amerika-kenner Maarten van Rossum hoorde u. Hij leest straks een stukje voor uit de toespraak... zoals Van Rossum denkt dat hij gaat klinken. En met Europarlementariër Marietje Schaken en correspondent Thomas Erdbrink praten we aansluitend over Iran. En blikken we, blikken we vooruit naar morgen, als in Brussel wordt beslist over sancties tegen Teheran. En na half acht, aandacht voor het internationaal Rotterdams filmfestival. Met onder meer de wereldpremière van de laatste film So Sorry van de Chinese kunstenaar Ai Weiwei. Nu vast een fragment daaruit. Uh, op straat herkent hij de officier die de leiding had tijdens zijn arrestatie in het hotel. Hij trekt de agent zijn zonnebril van het hoofd. Zie nu wel, jij bent het. Ik ga de politie bellen, schreeuwt Ai Weiwei. Dat dus en nog veel meer het komende uur. We don't have the kind of money that at least one of the candidates has. We hebben niet het geld, maar wel de ideeën en de mensen dat zij... Newt Kingridge van vannacht, de euforische winnaar in South Carolina. Hij won de voorverkiezingen in de race voor de republikeinse nominatie... voor de presidentsverkiezingen van 2012. Verrassend omdat zaken tycoon en mormoon Mitt Romney... op een overwinning leek af te stevenen. En als hij had gewonnen, dan had zijn kandidatuur vastgestaan. Nu moet hij weer vol op de strijd aangaan. Aan de telefoon Michiel Vos, correspondent de Amerika. Ligt die race nu inderdaad weer helemaal open? Ja. We have a race, wordt er in Amerika gezegd. En dat was een beetje de hoop van veel mensen... in ieder geval in de media... dat we een echte race zouden hebben. En ook van veel mensen, kiezers... die het niet kunnen vinden met Mitt Romney... die, denk ik, inderdaad door jou... terecht wordt omschreven als een soort zakentycoon. En dat is iemand die in deze... Voortdurende malaise, of misschien wel crisis voor veel mensen, economisch gezien, nog steeds in Amerika, niet zo heel makkelijk te verkopen is als een van hun, als iemand waarmee ze iets kunnen. Hij is te slik, hij heeft te goed haar, maar hij is ook gewoon te rijk en hij is te veel een soort machine uit het liberale Massachusetts, die ze niet kunnen vertrouwen en die ze nooit hebben vertrouwd, want hij was immers ooit een keer voor abortus en hij heeft ooit een keer een soort vorm van Obamacare, de healthcare geïntroduceerd in Massachusetts, dus waarom zouden we met deze man moeten? Maar wat maar, maar, maar, maar, maar, maar, maar, maar het establishment dat zegt? Ja. Ja, maar Newt Kingridge dan? Ik bedoel, dat is een houdegen, een ontzettende radicale denker... die, die, die altijd een eeuwig maar de knuppel in knuppelend hoenderhok gooit. Plus een heel ingewikkeld verleden heeft met vrouwen en overspel. Nee, je hebt helemaal gelijk. Je stelt ook in het begin van de uitzending terecht... de vraag, hoe eng is deze man? Ja, deze man is voor veel mensen een beetje eng. Voor veel mensen, op links in ieder geval. Mm -hmm. Maar het is een vat vol met ideeën. En het is iemand die met veel meer boosheid en rauwe woede praat over Obama, die hem zal versplinteren, uh, zo zegt hij, die veel meer het hart raakt van veel mensen in plaats van alleen het hoofd, zoals Romney. En uh, Romney wordt een beetje neergezet als de man van het establishment en Gingrich wordt neergezet als de man van de base. En die base, de basis van de partij, laten we zeggen blanke Evangelical of blanke, lagere middenklasse, blue worker, collar eh, blue collar workers. Dat zijn mensen die niet zo heel veel hebben met Romney. En dat zijn mensen die goed worden bediend door iemand als Newt Gingrich. Dat is toch onzin? Hele... Want Newt Gingrich heeft jarenlang in Washington gewerkt. Heeft jarenlang, uh, hij was zelfs voorzitter van het, uh, van het Huis van Afgevaardigden. Nou, je hebt, ja, ook daar heb je helemaal gelijk. <laughs> hoe heeft hij dus dat, is hoe de is ingeslaagd om, om te spinnen dat hij de man wordt van de basis en de outsider? Hoe is hem hij dat gelukt? En het meest hard dat hij een outsider is. En dat wordt geloofd omdat hij zich als een outsider gedraagt. Maar je hebt gelijk, hij was voorzitter van het Huis van afgevaardigden. Dat is zo'n beetje de meest inside-baan die je in uh, Washington kan hebben. Dan ben je zeg maar nummer drie na de vicepresident. Het kan niet meer inside. Hij is een man die uh, veel, uh, zich veel uh, duur laat betalen en heeft laten betalen voor allerlei consultancyjobs in en rondom Washington. Hij is de geworden insider. Hij is een soort, ja, de man die uh, spreekt voor geld. En toch is hij de man die zich op dit moment... een beetje, net zoals Sarah Palin vier jaar geleden... een klein beetje, gedraagt als een outsider. Als net als, of als, als Geert Wilders is. hier in Nederland natuurlijk, ja. Misschien als een Geert Wilders in Nederland ja. die dingen zegt... die we eigenlijk niet zomaar kunnen zeggen. En die Mitt Romney als, als, als kandidaat helemaal niet zegt... met zijn machine achter zich. Maar die Newt Gingrich gewoon wel zegt. Want die zegt, ik ben een, een ideeënmachine. Ik ben een man die, waarin alles kan. Ik ben ook... Um, Onderdeel geweest van Washington. ik weet hoe het werkt en ik ben de enige die het gevecht echt aandurft met uh, Barack Obama. Ja, en hoe, is... hoe kijken ze daar aan, uh, Hoe kijken ze in het democratische kamp naar Newt Gingrich? Ik bedoel, uh, je bent getrouwd met Alexander Pelosi. Je schoonmoeder is voormalig Speaker Nancy Pelosi. Je hebt goede contacten daar in de Democratiepartij. Hoe kijken ze tegen Gingrich aan? Met een glimlach en ze Waarom? denken: man, laat deze man maar komen, want mm -hmm. deze man daar kunnen we mee winnen. Ik bedoel, dat zullen ze nog niet hardop zeggen. Maar ze denken natuurlijk, luister, er hangt zoveel bagage aan deze man. Als we weten uit te leggen hoe deze man bijvoorbeeld met 300.000 dollar boete... het huis van afgevaren ooit heeft moeten verlaten... vier jaar nadat hij speaker werd, hè, met het contract met de merken. Dat was een heel gedoe, de revolutie in 1994. Hij moest toen daarna... in. ...daar vier jaar in schaamte Washington verlaten... ...als we dat opnieuw met voldoende diepte kunnen uitleggen aan de kiezers in de komende maanden... ...dan zitten we gebeideld met deze man, als hij de genomineerde wordt. Maar ik denk nog steeds stiekem dat de meesten denken het wordt uiteindelijk toch met Romney. Hij heeft het veld wel opengegooid, uh, Newt Gingrich, maar het is nog geen gewonnen race. Het is een South Carolina het was een goed terrein voor hem... Conservatief, zuidelijk. Maar bijvoorbeeld Florida, waar we nu zijn aanbeland, is dat al veel minder. Daar zitten veel immigranten. Het is veel diverser van samenstelling in de Republikeinse partij. En dat zal misschien wat moeilijker worden voor Newt Gingrich. Maar de laatste vraag. Mitt Romney, gaat hij een kans maken tegen Obama? Ja, het is nog een eindje weg, hè, ik weet het. Maar toch, even koffiedik kijken. Nou, kijk, Het mooiste zou zijn natuurlijk als het binnen de Republikeinse Partij... eerst zelf uiteindelijk op een vol gevecht, net zoals hè, Hillary tegen Obama... en dan uitloopt op een soort brokered convention. Hè, een open conventie waar dus gewoon op de conventievloer eind augustus of begin september in Tampa, Florida... toevallig ook weer, wordt gevochten om de nominatie van de Republikeinse partij... en dan misschien nog een Witte Prins binnenkomt. En dat hopen de meeste Republikeinse stemmers. Het is geen Romney, want daar hebben we niks mee. Maar het is ook geen Gingrich, want die heeft inderdaad te veel bagage. Maar hij, is wel, hij praat wel lekker en verleidelijk. Maar we hebben er nog een derde man nodig. Een dus... soort Jeb Bush, maar dan zonder de achternaam. Zo Oké, okay. goed. We wachten af. Hartelijk dank, Michiel Vos... voor deze snelle analyse van de nee, uh, overwinning van Newt Gingrich. En van Republican hopeful New Kingridge gaan we naar de huidige bewoner van het Witte Huis. Barack Obama, zijn naam viel net al eventjes. De Amerikaanse president is deze dagen druk bezig met de voorbereiding van zijn jaarlijkse State of the Union, de Amerikaanse troonrede. En dinsdagnacht, Nederlandse tijd, zal Obama zijn volk toespreken. Historicus en Amerika-expert Maarten van Rossum weet al zo goed als zeker wat Obama zal gaan vertellen. Het woord is aan Barack Obama, alias Maarten van Rossum. Leden van het congres, mede-Amerikanen, onze natie worstelt met een immens probleem... waarvan we ons eigenlijk pas de laatste jaren echt bewust zijn geworden. En dat probleem is de zeer ongelijke inkomensverdeling in de Verenigde Staten. Die is nu zo ongelijk dat de Verenigde Staten op dat punt identiek zijn aan China en aan Brazilië. En dat betekent dat de grote belofte van de Amerikaanse natie... namelijk dat iedereen alle kansen moet hebben... dat die belofte helemaal niet meer waargemaakt kan worden. Sterker nog, hoe pijnlijk ook, we moeten toegeven... dat de sociale mobiliteit in West-Europa hoger is... dan die in de Verenigde Staten is. En dat is al met al een toestand die niet zo kan blijven... gezien het ethos van de Amerikaanse samenleving. En dat betekent dat we dit jaar al een begin moeten maken dat we ook dit jaar, een verkiezingsjaar, deze zaak aan de orde moeten stellen. We moeten die enorm ongelijke inkomensverdeling... die moeten we ingrijpend gaan veranderen. Nu is het zo dat 1% van de bevolking immens rijk is geworden... en dat eigenlijk de rest van de bevolking relatief is achtergebleven. En dat met name de middenklasse... eigenlijk de ruggengraad van de Amerikaanse samenleving... die is er sterk op achteruit gegaan. En dat betekent dat we nu praktische maatregelen moeten gaan nemen... om deze zeer ongewenste toestand tot het verleden te doen behoren. Ik hoop dat u daarmee akkoord zal gaan. Ik weet eigenlijk nu al zeker, en ik wil helemaal niet pessimistisch klinken... dat de republikeinen hier geen werk van zullen maken. En daarom roep ik u op, televisiekijkers, mede-Amerikanen... stem aanstaande november op de Democratische Partij... en niet op de republikeinen die deze toestand in feite veroorzaakt hebben. Mede-Amerikanen, wij hebben eigenlijk al jaren problemen met Iran. Omdat we veronderstellen dat de Iraniërs aan een nucleair wapen werken. We hebben onze embargo-politiek in de afgelopen tijd weer verscherpt... om te voorkomen dat de Iraniërs met dat project doorgaan. Er zijn natuurlijk ook geruchten... Internationale geruchten, die betreffen ook deels de staat Israël, dat wij bereid zouden zijn om met militaire middelen in te grijpen om te vermijden dat de Iraniërs een nucleair wapen gaan produceren. Ik kan u bij deze verzekeren, voor 100% verzekeren, wij zullen niet militair interveneren in Iran. Daar zal nimmer sprake van zijn. Embargo-politiek ja, militaire interventie nee. Geen militair ingrijpen door de Verenigde Staten in Iran dit jaar dus volgens Maarten van Rossum. Hij las twee fragmenten uit zijn State of the Union voor ons. De definitieve versie aanstaande dinsdagnacht vanzelfsprekend uit de mond van president Barack Obama zelf. Eén ding is zeker. Iran staat in Washington de komende weken hoog op de agenda. De Amerikanen willen een vergaande boycott van Iraanse olie... om zo de Ayatollahs te bewegen... tot stopzetting van de mogelijke bouw van een kernwapen. En om die boycott succesvol te laten zijn... moeten zoveel mogelijk landen meedoen. De Europese ministers van Buitenlandse Zaken... vergaderen morgen in Brussel over nieuwe sancties. Maar om alle 27 landen op één lijn te krijgen... dat is geen sinecure. En dat hebben we ook al vaker gezien. Hier aan tafel... Marietje Schaker, Europarlementariër van D66. We hebben afgesproken elkaar te tutoyeren. Um, je zit in het Europees Parlement in de Iran-delegatie. Wat is dat, de Iran-delegatie? Even voor de beginners in het ja, Europees Parlement. Nou, het Europees Parlement kent een heleboel delegaties... die relaties onderhouden uh, met de parlementen over de hele wereld. En de Iran-delegatie houdt zich in de eerste plaats bezig met relaties met het Iraanse parlement. Maar dat gaat niet altijd zo makkelijk. Dus het is ook een platform om over Iran-kwesties te spreken. Er komen vaak uh, allerlei uh, experts en politici en mensen. proberen de activisten... of de Iraanse parlementariërs de mannen met de tulbanden, hè, meestal ja. uh, proberen die jullie dan te beïnvloeden als Brussel weer iets naars wil doen met uh, Iran, zoals boycotts instellen? Nou, Lobbyen ze? Dat... Nou, dat gaat meestal via de ambassade, dus dat gebeurt wel. Dat gebeurt meestal ook één op één. Maar het is tot nu toe juist heel erg moeilijk om die contacten uh, met Iran zelf te houden. We zouden afgelopen oktober afreizen met een kleine uh, gezelschap uit die delegatie. En dat is toen door de Iraniërs op het allerallerlaatst allerlaatst onmogelijk gemaakt. Dus het is uh, allemaal erg ingewikkeld, maar toch... Waarom? omdat de relaties zo moeilijk zijn. Uh, ze hebben geen officiële reden gegeven, maar het lijkt ook te komen... doordat er in de Iraanse machtstructuren uh, veel verdeeldheid is. Dus dat sommigen juist wel relaties met Europa uh, willen... en anderen juist weer niet. En dat wij als delegatie uh, speelbal waren van die strijd. Ja. Um, we hebben het nu over de mogelijkheid dat Iran een atoombom gaat bouwen. Hè? Daar komt het op neer. Uh, het Agentschap in Wenen heeft daar ook al uh, signalen voor gezien. Uh, dat er inderdaad iets gebeurt dat niet meer alleen maar te maken heeft... met het opwekken van energie voor vreedzame doeleinden. Hoe bang ben je voor een, een, een nucleaire bom in Iran? Een kernbom? Op korte termijn zie ik dat niet gebeuren. Maar het totale gebrek aan medewerking... en ook oefeningen met lange afstandsraketten... en het verplaatsen van centrales ondergronds... zijn natuurlijk wel reden tot zorg. Uh, en dat atoomagentschap zegt niet voor niks... dat ze geloven dat er een wapen gebouwd wordt. Uh, maar er wordt natuurlijk ook heel hard geprobeerd het te voorkomen. Dus mm -hmm. op korte termijn niet. Maar uh, ja, het moet uitgesloten worden. Dat is de hoofd, uh, hoofdzaak. Ja, voor de mensen die het rapport hebben gelezen uh, uit Wenen... zoals ik bijvoorbeeld... Wat, wat was de essentie van waar het atoomagentschap voor waarschuwt? Nou, ze zijn toch bang dat er uh, bewegingen zijn... in de richting van het, uh, van het ontwikkelen van militaire nucleaire middelen. En dat mag niet. Nee. Volgens het non proliferatieverdrag Ja. Dan gaan we even naar morgen. Hè. De, de, de morgen komen alle ministers van Buitenlandse Zaken bij elkaar in Brussel. Uh, wat gaat er gebeuren? De Nederlanders staan pal achter de VS. Die willen gewoon een boycott, hè? meneer Rosenthal. Landen als Italië en Spanje die heel veel Iraanse olie importeren... en waar de economie een stuk minder draait dan hier, uh, dan, dan hier en in Duitsland... die staan veel ambivalenter tegenover de plannen. 18% van de Iraanse olie gaat naar Europa toe. Best substantieel. Ja. Wat gaat er gebeuren? Ik denk dat er ook een... een... Uitnodiging, een hoop zal worden uitgesproken dat er toch uh, goede onderhandelingen kunnen plaatsvinden met resultaat, omdat iedereen uh, erg erop gebrand is om geen confrontatie, uh, geen militaire escalatie uh, te laten ontstaan. Ah ja, de Israëli's en de Amerikanen die. Sturen de Amerikanen sturen, ja. marineschepen... Maar binnen Europa denk staal. ik dat daar anders ja. over wordt gedacht. Ja. En uh, dat hoop ik ook. Uh, verder wordt er uh, uh, waarschijnlijk gesproken over financiële uh, transacties... die beperkter zullen worden als sancties. En zal er gesproken worden over een termijn voor een olieboycott. Maar dat is inderdaad het meest controversiële onderwerp. Sommige landen uh, zullen dat heel erg voelen. En je ziet ook al bewegingen... Uh, in de markt om te kijken wie dat kan opvangen. Mm -hmm. Dus Saudi-Arabië heeft gezegd... nou, als er geen uh, export uit Iran meer is... kunnen wij wel meer gaan produceren. In Libië is de olie-export inmiddels weer... Uh, op, het, uh, op het pijl van voor uh, het aftreden Agabesha van Gaddafi. Ja, ja. Dus er kan wel gecompenseerd worden. En misschien kan dat ook de Zuid-Europese landen... over de streep trekken. Mm. Maar het belangrijkste voor Europa is ook... om met die sancties echt doelgericht bezig te zijn... en niet de hele bevolking in Iran uh, te raken. Omdat we uh, erkennen dat die het al heel erg moeilijk hebben. Ja. Sancties hebben ze enig nut? Of zullen de, de Iraniërs zich alleen maar gesterkt voelen van die boze buitenwereld die ons alleen maar dwars zit? Dat is natuurlijk altijd een risico dat het mensen zo isoleert uh, dat inderdaad de schuld allemaal aan, uh, aan het Westen wordt gegeven. Ik denk dat het doel van de sancties, namelijk het weer onderhandelen met Iran helaas niet bereikt is. Uh, dat zien we, anders zouden we nu niet ja. in die problemen zitten. En dat er wel andere gevolgen zijn aan de economie van Iran... dat die toch erg te lijden heeft. Uh, mensen kunnen niet eenvoudig medicijnen uh, krijgen die ze willen hebben... kunnen niet eenvoudig reizen. De munteenheid zakt enorm in elkaar. Dat dus... is als gevolg van eerdere sancties, hè, voor de duidelijkheid. Ja, dat bedoel, is er zijn ook... al een hele reeks sancties geweest. Ja, precies. Dat het, heeft... bouwt, het bouwt maar op en op. Ja. We hebben aan de telefoon ook Thomas Edbrink. Correspondent te Teheran voor zowel NSC Handelsblad als de Washington Post. Hij heeft meegeluisterd, als het goed is. Thomas? Klopt. Ja, wat zijn de gevolgen van al die sancties die tot nu toe al zijn afgekondigd tegen Iran? Voor de gewone nou, het is, burger. Het is precies zoals uh, mevrouw Schaker zegt heel duidelijk. Um, als, je, als ik nou... In, uh, in Iran, in Teheran, mijn, mijn, mijn 26-verdieping hoge torenflat verlaat. En ik kom beneden mensen tegen in de lobby. Dan is het eerste waar ze over praten van... wat gaat er gebeuren? Onze munt stort in. Ik kan niks meer kopen. Dan vervolgens uh, pak ik de taxi op straat. Dan blijkt dat, dat de prijzen soms met 50% gestegen zijn in een week tijd. Uh, dan kom ik aan in het, uh, het cafeetje waar ik misschien koffie bestel... of een, een plakje cake. Dan moet ik daar ook twee keer zoveel betalen. Iedereen merkt opeens in die afgelopen in de afgelopen weken, hoe snel het gaat. Het komt voornamelijk door die munt. Nou, die is dus 35% ingestort. En juist vandaag is er weer een nieuw record, een dieptepunt, moet ik zeggen... gevonden in bijvoorbeeld de koers van uh, de Tomaan, uh, de, de, de munteenheid, tegenover de dollar... En uh, je ziet dat mensen heel erg hard op weg zijn... om toch een soort van veiligheid voor zichzelf te zoeken. De groenteboer koopt gouden munten. Uh, de advocaat koopt uh, een duur schilderij. Uh, iemand anders koopt een auto. En dat doen ze allemaal omdat ze zien dat het geld gewoon... door die sancties heel erg hard zijn waarde aan het verliezen is. Maar waar gaat dit naartoe, Thomas? Uh, uh, gaan er weer heel veel mensen de straat op binnenkort... om tegen het regime te demonstreren... omdat het, het, het, ja, omdat het wel een beetje genoeg is op een gegeven moment? Nou, dat is natuurlijk heel belangrijk. De, de Iraanse leiders proberen heel hard om het Westen de schuld te geven... van alle problemen die plaatsvinden. Ja. He, ze leggen de nadruk op, het, op de aanslagen die er zijn geweest... ook recent weer op, op kernwetenschappers. Ze zeggen uh, feitelijk tegen het volk... Uh, ons nucleaire programma, is dit allemaal echt waard? Maar ja, tegelijkertijd horen mensen dat natuurlijk al jarenlang... en zien ze steeds meer de nadelen daarvan. En weten ze ook heel goed dat de enige kerncentrale... die Iran tot dit, op dit moment heeft, dus dat is een geen wapen, gewoon net zoiets als, als, als, als wij hebben. Uh, niet meer dan 15% van de provincie waar die in staat van energie voorziet. Dus mensen zeggen: Dit is een hele hoge prijs die we moeten betalen. Nou, waar gaat het dan naartoe? Uh, dat is een hele goede vraag. Mensen. Zijn heel boos. Er is een heel groot gevoel van onvrede. Er is een heel groot gevoel van hopeloosheid. En in mijn inziens is er ja, maar een soort van uh, vonkje nodig... om dat op een bepaalde manier toch te doen, uh, ja, doen ontploffen. En de vraag is natuurlijk hoe en wat gaat dat gebeuren. Maar de voedingspodem, die is er. Hopen ze daar in Brussel ook op dat er zo'n vonkje overspringt... en dat de mensen daar weer de straat op gaan? Nee, absoluut ja. niet. Daar oh. ja, Thomas. Nou ja. <laughs> uh, ja, ik heb uh, hem... Mevrouw Saak kan natuurlijk veel beter over Brussel praten dan ik, maar in ieder geval in de Verenigde Staten hopen ze daar wel heel erg op. Um, he, er, is, er heeft een artikel gestaan in de krant waar ik ook voor werk, de Washington Post, waarin een hoge Amerikaanse generaal waarschijnlijk Betrayers, he, de opperbevelhebber, anoniem zou hebben gezegd um, ons doel van de sanctie is regime change. En daar komt natuurlijk wel op neer. Gaat het om het nucleaire programma of gaat het om de problemen die de Amerika, Israël, misschien ook bepaalde Westerse landen hebben met het islamitische, islamitische Regime in Iran, zijn wij bereid om uh, de geestelijke die daar zeggen een democratie te hebben nog uh, verschillende jaren door te laten regeren of willen we eigenlijk het liefst dat ze net zoals andere uh, machthebbers in de regio ten val komen? Nou ja, het lijkt er meer en meer op dat het in ieder geval de Amerikanen om, uh, uh, gaat om de totale vernietiging van de Islamitische Republiek. Ja, dus, maar, maar, het, het systeem. Thomas, ik ga even onder Marietje Schaken, deze 60 Europarlementariër. Dat is stevige taal vanuit Amerika. Een rechtstreeks verband tussen de olieboycott en het omverwerpen van dat regime. Regime change. Als Europa gaat instemmen met uh, dit soort uh, sancties, gaan we dus ook meedoen aan een mogelijke regime change? Krijg je eigenlijk een herhaling van dat we achter de Amerikanen gaan aanlopen, zoals uh, uh, aan de vooravond van de inval in Irak? Nou, Amerika is heel dwingend en uh, de sancties in Amerika hebben direct invloed op Europese bedrijven omdat ze ook indirect uh, sancties opleggen. Dus dat je als Europees bedrijf geen zaken meer met Amerikaanse bedrijven mag doen als je ook zaken met Iraanse bedrijven doet. Zelfs als dat past binnen de EU afgesproken sancties. En dat is een onwenselijke ontwikkeling. Europa moet onafhankelijk zijn en dit soort inmenging is onwenselijk. Uh, ik denk dat er uh, in een verkiezingsjaar in Amerika... graag spierballentaal wordt gebruikt, maar dat er in Europa toch echt... Uh, nu ook weer een momentum gezocht wordt met een handreiking... om uh, de onderhandelingen uh, die dan in Istanbul zouden plaatsvinden... goed vorm te geven. Uh, en ik denk dat het goed is dat Europa die constructieve weg... heel kritisch, uh, maar toch uh, constructief probeert te bewandelen. En dat als, uh, als mensen goed nadenken het echt niet wenselijk is... om daar tot een grote militaire escalatie te komen. Het is een zeer, zeer onzekere tijd in de regio... Um, uh, de, het risico dat er uh, landen als saudi arabië tegenover Iran komen te staan... Uh, uh, moeten we echt proberen te vermijden. Ja, en nog even over de rol van Nederland. Staat ferm achter de Verenigde Staten. Die zouden zich dus iets, iets genuanceerder moeten opstellen. Minister Roosentaal en Kazu. Nou, Nederland staat vooral, uh, deze regering staat vooral erg... Uh, naast de Israëlische regering, hebben we ook deze week weer gezien. En dat helpt natuurlijk ook niet mee met de rol die Nederland dan kan spelen daarin. Maar uh, uh, ik verwacht dat uh, de minister en deze regering uh, toch het eu standpunt zullen steunen, omdat het belangrijk is dat de EU hier als wereldspeler optreedt... zich niet uit elkaar laat spelen, mm -hmm. uh, ook niet met die Zuid-Europese landen. We moeten hier in deze zeer serieuze kwestie gewoon uh, samen sterk staan... onafhankelijk van de Verenigde Staten... Uh, en uh, ja, echt naar oplossingen zoeken, terwijl het eigenlijk vijf voor twaalf is. Ja, Nog even tot slot, Thomas Ertbrik, de rol van de Europese Unie... toch proberen die dialoog aan te gaan. Heeft dat enige zin, of is dat de muis en de olifant en we stampen lekker? Nou ja, de Europese Unie ligt gewoon geografisch al een stuk dichter bij Iran. Er zijn uh, handelsbetrekkingen, er zijn heel veel Iraniërs die in Europa wonen. Natuurlijk kan Europa een belangrijke rol spelen. Maar het is inderdaad wel essentieel dat uh, de sterke landen in Europa, uh, en daar reken ik Nederland voor het gemak dan ook maar even onder, uh, inderdaad wel inzien van dat, dat, dat als ze blind achter Amerika aanlopen, dat, dat een herhaling van het, uh, Irak 2003 ja. Uiteindelijk mogelijk kan zijn. En de, de, de vraag is natuurlijk: ben je bereid om daar mee te gaan? Die harde lijn kost ons uiteindelijk banen en is slecht voor onze economie. Want het, bij het tankstation gaan de prijzen omhoog. Uh, de economie is afhankelijk van die, van die olieprijzen, conflict, zal het zeker tot gevolgen hebben. En daarnaast komt het. De Iraniërs willen wel heel graag praten. Ze zijn vreselijk onduidelijk over wat ze nou precies willen. Maar ja, probeer het uh, in ieder geval nog één keer. Want het lijkt beter dan het andere alternatief, wat uh, ook voor ons niet goed is. Nee, tot slot, Thomas. Wanneer komt dit allemaal? Tot een ontknoping. Je volgt dit dag in dag uit. Wanneer krijgen we de ontknoping in deze thriller? Nou, het, het voelt wel aan dat dit, dat dit een heel uh, bepalend jaar wordt voor, voor Iran. Die, die, die geldontwaarding waar we het over hadden, dat is iets ongelooflijks. Je moet je voorstellen, in een land waar geen opinieleidingen, opiniepeilingen zijn... Uh, waar mensen niet vrij zijn om zich uh, collectief te, uh, te uiten en te zeggen... wij willen dit regime, Het is natuurlijk het gebrek aan vertrouwen in de nationale munt... de enige indicatie dat de Iraniërs dit systeem zal zijn. Ja. Tegelijkertijd proberen ze zij te overleven. En ja, het lijkt erop dat dit een heel belangrijk jaar wordt... Maar... Het, wat er gaat gebeuren, daar heb ik ook met tien jaar ervaring in Iran nog geen idee van. Nee, en hebben we op 2 maart ook nog verkiezingen. Het wordt spannend daar in Iran en ook morgen in Brussel... waar de ministers van Buitenlandse Zaken zullen gaan beslissen over sancties. Zullen ze de Amerikanen blind gaan volgen of toch een eigen koers gaan kiezen? We zullen het de komende dagen horen. Bureau Buitenland. De wereld van alle kanten. We gaan verder met het internationaal filmfestival Rotterdam... dat aanstaande woensdag 25 januari begint. Hier onder meer aandacht voor films over de Arabische lente. Rick Delhaas, die zelf het afgelopen jaar twee keer afreisde... naar het in Cairo, bekeek de film Back to the Square... en sprak met de maker, de tsjechisch canadese Peter Lom. Mijn film is over basic injustice in Egypt after the revolution Hoe het leven is evolved voor a lot of different ordinary people over het eerste jaar. Mijn film gaat over het onrecht in het Egypte van na de revolutie. Hoe het leven zich ontwikkeld heeft voor de gewone mensen in het afgelopen jaar. En um, and so the film highlights um really the most basic thing that basic human rights are not protected in Egypt despite all the hopes and euphoria that things would transform. De film laat zien dat een aantal grondrechten niet gewaarborgd is... ondanks de euforie dat de revolutie alles zou veranderen. De film gaat over de jeugd van Egypte. Het gaat over hun verwachtingen en over wat er in werkelijkheid met hen gebeurt. In een beschaafd en democratisch land verwacht je dat mensen kunnen leven zonder angst en zonder vreedheden van de overheid. So that they won't be dat je niet willekeurig kunt worden opgepakt. En als je opgepakt wordt, niet wordt gemarteld, maar een eerlijk proces krijgt. All these things are, were not guaranteed in Egypt under Mubarak's regime, which was clear it was an you know, authoritarian or, dicta or dictatorship. But these things have really fundamentally not changed since February 11th, when, when he stepped down. Al dit soort zaken was niet gegarandeerd onder president Mubarak. Dat was een dictatoriaal bestuur. Maar deze dingen zijn niet fundamenteel veranderd sinds 11 februari toen hij aftrad. Dat that that that actually seems to most scandalous and shocking thing. I mean I couldn't believe this. Dat is het meest schandalige en shockerende. Ik kon het nauwelijks geloven. I mean how how uh, the base, the fact remains in Egypt that the police have not been in any way systematically reformed which is bizarre one year later when one of the fundamental reasons for the revolution was police brutality, right? het feit dat er geen hervorming van het politieapparaat heeft plaatsgevonden. Terwijl een van de belangrijkste aanleidingen voor de opstand... de vreedheden van de politie waren. Een van de vonken van de revolutie was de dood van Khaled Said, omdat hij door de politie in Alexandrië werd doodgeslagen. Je denkt, het eerste wat je zou doen... is dat je oké. Dan denk je dat het eerste dat moet gebeuren na de opstand van februari de hervorming van het ministerie van Binnenlandse Zaken is: iedereen ontslaan en van onderaf de zaak weer opbouwen. Dictatoria, dictator! Dictatoria, dictator! We zijn een van de Tartie-Awissna. We de Mark novel story You think you know. Jeez. I mean, blogger in jail hand. is En dan het verhaal van Mark Nabil. Je stopt een blogger in het gevang omdat hij schrijft dat het leger de aspiraties van het volk niet steunt. What kind of country is this? Or, or, or it's stupid to say what kind of is, but what kind of thugs are in charge to do something like this to single out some kid and want to destroy his life. Yeah. You know? Het is een maand later. Wat voor land is dit? Of beter gezegd, wat voor criminelen hebben hier de leiding om zoiets te kunnen doen? Om iemand eruit te pikken, een jongere nog, en zijn leven te vernietigen. Een maand na de revolutie. Het so, so was dus gewoon van een gevoel van uitdaging. Een combinatie van dat en dan een gevoel dat dit zo belangrijk zijn die moeten worden gegeven. En een gevoel dat dit niet genoeg is. This not being publicized enough? In the media, really. Het was dus vooral uit woede dat ik deze film heb gemaakt. Met het idee dat deze verhalen zo belangrijk zijn dat ze verteld moeten worden. De verbazing ook. Waarom hier niet over wordt gepubliceerd in de internationale media. Ik denk uh, there was een little bit weet I don't know. Um, Misschien um, dat in Misschien dat de media vooral gegrepen werden door de opwinding aan het begin van de revolutie. Iedereen had de verwachting dat de situatie nu wel zou verbeteren. Er gebeurde ook zoveel tegelijk in het Midden-Oosten. I mean, Tahrir and then where to go after that Yemen and Syria and and then occasionally people would return to Egypt but en dan komt het hele media circus op gang van Egypte naar de opstand in Libië en dan naar Jemen en vervolgens naar Syrië you occasionally now you read it in the mainstream media that it's, some people say yeah well maybe it actually was more like a coup d'etat <laughs> rather than a revolt or or what was the release when I read last week some say well it was more like an insurrection right you know so something unfulfilled you know Incidenteel lees je nu dat de revolutie in Egypte... misschien meer weg heeft van een staatsgreep of een oproer. Iets dat nog geen einde kent. De verhalen van de jeugd in mijn film... gaan niet alleen maar over waardeloze of beroerde dingen die aan overkomen. Het gaat ook over de hoop en aspiraties die ze hebben. Daar gaat revolutie in essentie over. De energie komt van de jeugd die een toekomst eist. Ze dromen over de toekomst. Eigenlijk is het een klassiek verhaal over het verlies van onschuld. Met this this vrouw young girl you see at this protest for Michael Nabel says we're going to go back to the square. We're not going give up. U hoorde Rick Daalhaals in gesprek met Peter Lom... de maker van de documentaire Back to the Square. En komende week gaat die film in première in Rotterdam op het filmfestival. Aan de telefoon is Sascha Bronwasser van datzelfde festival van de organisatie. Goedenavond, u bent samensteller van het programma Power Cut Middle East... Ja, dat klopt. En... Niet, niet alleen hoor. Meer, met meerdere mensen hebben wij dat programma samengesteld. Ja, met een heel Tuurlijk. team natuurlijk. Ja. Ja. Uh, en de film van Peter Lom is daar een onderdeel van, hè, als ik het goed begrijp. Ja. ja. ja. En, en, een jaar geleden uh, brak de Arabische Lente uit. Hè, van Tunesië naar Egypte en daarna naar al die andere landen. Uh, is het niet een beetje vroeg om daar nu al films over te maken? Moet het niet wat meer bezinken, het cultuurgoed? Ja, dat klopt. En dat is ook de... Uh, ...de reden dat er eigenlijk heel weinig films te zien zijn na de, van na de revolutie. Ja. Want er zijn uh, eerst heel weinig films gemaakt... ...daarna haastig wat films in elkaar gezet die wij niet goed genoeg vonden. En daarom hebben we ervoor gekozen om um, heel veel werk uit de jaren vlak voorafgaand uh, te laten zien... ...die eigenlijk de aanleiding en de, de ja, breed gedragen uh, nood... Um, zouden laten zien. En één film die we wel laten zien van na de revolutie... is Back to the Square van Peter Long... omdat hij er positief uitsprong. Ja, en één ja. van die films die, uh, uh, ik zou maar zeggen... de oorzaken van de revolutie in Egypte blootleggen... wat is daar, noemt u ze één titel... waar we eigenlijk allemaal naartoe zouden moeten? Ja, ik kan uit... Uh, we hebben heel veel films uit Syrië en veel films uit Egypte. Dat zijn eigenlijk de twee focusgebieden. Eén film uit Egypte is... In and out of the room van Dina Hamza. En dat is een documentaire uit 2010 waarin een bul gevolgd wordt. Um, een hangman, dus een, een, eigenlijk een, een gewone politieagent die op een gegeven moment is aangewezen als van nou jij gaat de executies doen. En uh, je ziet... Executies vanwege wat? Vanwege gewoon de, de executies die daar uh, zonder... Um, zonder vorm van rechtspraak, of vrijwel vorm van rechtspraak, heel erg dagelijks gebeurde. Je ziet dus hoeveel mensen daar omgebracht zijn zonder enige vorm van proces en um, hoe gewoon dat was. Ja. Er zit een, een beul, een doodgewone politieagent, en die vertelt um, ja, niet eens zonder trots ook dat hij er toch wel duizend uh, verhangen heeft. Ja. Hij vond het niet leuk, maar ja, iemand moest het doen. En zijn er ook films gemaakt over bijvoorbeeld die, die, die groep jongeren... die die hele revolutie hebben aangeblazen? Was daar een inside-camera-team die dit allemaal volgde? Nou, er zijn uh, heel... Natuurlijk heel veel beelden van uh, die via internet verspreid zijn. Een aantal ja. mensen komen ook naar het festival. Mm -hmm. Maar daar is nog geen uh, samenhangende film boven dus deze Back to the Square, waar we ook daadwerkelijk op, op het plein verkeren in Egypte ja. tijdens de revolutie. Ja. Maar er zijn, uh, er zijn veel filmmakers die zich ook deels met uh, of helemaal met de revolutie hebben bemoeid. Echt als activisten ook zijn opgetreden. Ja. En onder andere is er Jasmina uh, Metwali, een filmmaker die ook een avond kon praten over. Ja, de betekenis van dat beeld en hoe dat vers verspreid moest worden en welke rol het gespeeld heeft. Ja, we hebben het nu alleen nog maar over documentaire films. Um, fictiefilms over de revolutie, dat lijkt me echt nog veel te kort dag, hè? Nee, dat is veel te kort dag. Er is wel wat gemaakt, maar dat is eigenlijk uh, nee, dat, dat hebben wij niet willen vertonen. Nee. Ja. Maar we vertonen dus wel veel fictiefilms hè? uit de, de jaren voorafgaand. Ja, jullie bieden ook, uh, uh, daar wil ik nog even aandacht aan schenken, uh, onderdak aan een filmfestival in ballingschap, zo zou je het kunnen zeggen. Het Visual Arts Festival dat uh, normaal plaatsvindt in Damascus, Is dat festival nu verboden en wat is dat precies voor festival? Het is een festival wat uh, in 2010 voor het eerst Eerst plaatsvond, Ach, is een eigenlijk een heel, heel verhuidsprevend festival, ja. festival. Ja. Voor, voor visuele culturen. Het gaat breder dan film alleen, dus installaties, videokunst en ja de omstandigheden zijn nu zo Um, ik kan niet zeggen dat het is officieel verboden maar het is praktisch onmogelijk om dat nu te organiseren. Um, het zou ook volkomen onzinnig zijn in het land, in de staat waarin het nu is. Uh, maar de voorbereidingen waren er al wel. Dus ja. wij hebben die um, curatoren aangeboden om het in een soort ver ja, compacte versie naar Rotterdam te brengen. Ja. Um, hoeveel films. Komen er ook Sirius dan naar Rotterdam toe? Jazeker, ja. okay. er komen een aantal jonge. Syrische documentairemakers en behoorlijk wat Egyptische fictieregisseurs. Um, dus ja, er komen erg veel gasten. Ik heb uh, gisteren de gastenlijst gezien en er zijn iets van 20, 25 bevestigde gasten die. Soms via een omweg en soms direct uit het land zelf uh, komen. Oké, okay, dank. Sascha Bronwasser, samensteller yeah. of een van de samenstellers... van het programma Power Cut Middle East... op het Rotterdam Film Festival volgende week. Um, en als u meer informatie wilt, dan kan dat op www.villavpro.nl. Daar kunt u ook naartoe, naar die website... als u onze nieuwsbrief wil ontvangen... of als u dit radioprogramma wil terugluisteren. Dat kan vanaf een uur na uitzending, dus vanaf negen uur vanavond. We gaan nog even terug naar het Rotterdams Filmfestival... dat volgende week dus losbarst. Aanstaande week eh, naast Arabische films... is er in Rotterdam ook uitgebreid aandacht voor de Chinese cinema. En het gaat om documentaires en speelfilms... die we, als het aan de Chinese sensor ligt, eh, nooit zouden mogen zien. Maar dat kan dus wel in Rotterdam. Speciaal aandacht krijgt de Chinese kunstenaar en activist... die we hier in Nederland kennen als Ai Weiwei... maar die eigenlijk Ai Weiwei eh, genoemd moet worden... volgens de kenners. Deze Ai Weiwei werd begin vorig jaar gearresteerd en sinds deze zomer... staat de kunstenaar onder huisarrest. Hij heeft altijd en overal zijn camera bij zich... en maakte al vele films waarin hij de autoriteiten keer op keer tergt en uitdaagt. Zo ook dus in So Sorry, de film die komende week... in wereldpremière gaat in Rotterdam... en belooft een van de hoogtepunten van het festival te worden. China-kenner Jeroen de Kloet kent IWW persoonlijk. Hij keek samen met verslaggever Katie Sheriff naar de film. Die begint met heftige beelden. In paniek rennen mensen over straat. Brokstukken versperren de weg. Er liggen lijken op de stoep. Een huilende man drukt een opgerold dekbed tegen zich aan. Er bungelt een kinderbeen uit. Het is maandag 12 mei 2008. De Chinese provincie Sichuan is zojuist getroffen... door de zwaarste aardbeving in China in 30 jaar tijd grijpende zwart-wit beelden van de aardbeving in mei 2008... in Sichuan, waar ontzettend veel mensen bij zijn overleden. En je ziet hoe de gebouwen gewoon instorten. En Dat is eigenlijk een beetje het thema ook van de hele documentaire. Uh, die richt zich op uh, de, wat ze noemden de tofu-scholen. Dus de scholen die door de staat zijn neergezet en die heel erg zwak bleken. Het zijn gewoon niet bestand, bleken te zijn, tegen een aardbeving. Beton was zo zacht als tofu. Ja, beton was zo zacht als tofu. Nou, er zijn volgens de media, ook in China zelf, ontzettend veel kinderen onnodig eigenlijk overleden. In de documentaire probeert de Chinese kunstenaar Ai Weiwei... een inventarisatie te maken van de scholieren die omkwamen... in slecht geconstrueerde schoolgebouwen. Maar in de provincie Sichuan zit men niet op pottenkijkers te wachten. Ai Weiwei wordt s'nachts van zijn hotelbed gelicht door de lokale politie. Hij wordt hardhandig afgevoerd en flink afgeranseld. Niet alleen die inval van politie legt Ai Weiwei vast. Hij filmt ook spionnen van de overheid... die voor zijn huis in Peking op wacht staan. Hij schuilt daarbij de confrontatie niet. Hij filmt alles. Dus hij maakt van zijn eigen leven eigenlijk een performance. En dat doet hij op een hele ambivalente manier eigenlijk, dat je soms niet weet... speelt hij nu zichzelf of is hij zichzelf? En altijd die camera, overal, wat, alles wat hij doet is die camera erbij. Waardoor het soms gewoon lijkt, ook in het, wanneer hij overvallen wordt in het hotel... dat je soms niet eens weet, is het nou echt of is het nou niet echt? En dat, dat maakt hem wat moeilijker grijpbaar voor de politiek in China... Het is heel anders dan bijvoorbeeld de Liu Xiaobo, de Nobelprijswinnaar... die gewoon zegt van, China moet democratisch worden. China moet net als het Westen worden. Nou, Met die, dat soort statements, dan weet je, nog geen je grens over. Ai Weiwei speelt veel meer. Je hebt Ai Weiwei ontmoet. Ja. Wat is het voor man? Hij is heel grappig. Hij, is heel, hij, hij speelt ook met, met je vragen. En hij wil best wel bouwde stellingen maken. Maar dan nog doet hij het ook weer met een ironische twist... Ai Weiwei speelt volgens De kloot een kat-en-muisspel met de Chinese overheid en politie. Die politie staat ook niet zo achter die eigen rol die ze speelt. Die politie heeft ook helemaal niet zoveel zin om zo'n man in de gaten te houden. Het is gewoon heel erg saai werk. En je moet een beetje opschrijven welke auto's voorrijden. Dus... hij heeft wel een soort van charisma. Ja, want hij stapt waardig. op die politieagenten ja. af en ze schrikken gewoon ja. Ja. van hem. Het ja, interview ook. Hij is een, het is een heel charismatische man. Daardoor het, lukt het hem denk ik ook vaak dat hij gewoon zoveel kan filmen. Want het verbaasde mij om te zien... hoe ver hij met die camera eigenlijk doordringt bij de politie. Dat ze gewoon continu blijven... Toestaan, dat hij maar bleef filmen. En ik herken het wel in China, dat je gewoon zodra je niks vraagt... kan je altijd heel veel filmen in musea en overal. Maar toch verbaasde me met zijn naam bij de politie dat het nog werd toegestaan. Dus dat hangt samen denk ik wel met dat charisma De façade van The of Munich's der ja is decorated with 9000 backpacks from China. Het is een van Ai Weiwei's exhibition entitled So Sorry. Niet lang na de afranseling door de politie in Sichuan reist Ai Weiwei naar het Duitse München. voor een grote overzichtstentoonstelling van zijn werk. Getiteld So Sorry. Dezelfde titel als deze film. Mijn dames en heren, ik wil je like you, Ai Weiwei. Is altijd wat je te horen krijgt van de staat, niet alleen in China, maar ook elders, uh, wanneer je klachten indient vaak. Van ja, het spijt ons, we kunnen er niks aan doen. Dus het, ja, eigenlijk van we zo so sorry, maar we kunnen er niks aan doen. De officiële instanties die zeggen het spijt ons? Nee, in dit geval niet. In dit geval uh, ze, hebben ze gezegd, dat zie je ook in de documentaire... Uh, van het is gewoon echt de kracht van de aardbeving... waar geen gebouw tegen bestand is geweest. Dus in dit geval de, uh, ontwijkt de politiek de verantwoordelijkheid. Het gebeurt wel degelijk in China dat ze ook soms uh, sorry zeggen... of dat ze zeggen dat ze fout zitten. Maar dan is het eigenlijk bijna altijd op het provinciale niveau... of op het stadsniveau. Uh, dan zijn het altijd zeg maar, de, dus de keizer zelf. De speking zelf, die wordt nooit uh, ter discussie gesteld. Right. Munchen so is een warm bad voor Ai Weiwei. Maar hij krijgt ineens last van hevige hoofdpijn. Het is een Waarom Ai Weiwei krijgt een spontane hersenbloeding. Met spoed moet hij worden geopereerd. Go bed. Ik Volgens de Duitse dokters is de bloeding door een eerdere harde klap ontstaan. Het kan komen door de politieafranseling in Sichuan. Ai Weiwei laat zich filmen terwijl hij onder narcose wordt gebracht. Na de operatie steekt een slangetje uit zijn hoofd dat bloed afvoert naar een zak. Hij maakt foto's van zichzelf, steekt een grote middelvinger op naar de camera. Op een paar manieren oude feministische slogan van het persoonlijke is politiek. En dat is bij hem op een hele rare manier wordt dat ook verbeeld. Van het heeft met politiek te maken, maar tegelijkertijd wordt het ook heel persoonlijk en heel intiem. Dat hij ook laat zien hoe het op zijn eigen leven ingrijpt vaak hoor je in China ook kritiek op Ai Waarin gezegd wordt, hij performt alleen maar voor het Westen. En dat vind ik dat, als je de gevolgen ziet... Uh, dat vind ik echt veel te gemakkelijk, veel te kort door de bocht. Maar je ziet hem in, in de documentaire, heeft hij een tentoonstelling in Munchen. Nou, daar heeft hij echt een, een zaal vol mensen die aan zijn lippen hangen, letterlijk. Zou dat ook in China zo zijn? Zijn er zoveel mensen die Ai kennen? Nee, nee, nee. Ai is iemand die in de kunstscene van Peking bekend is en van Shanghai. Dus alleen maar bij een bepaalde elite-laag is Ai Weiwei bekend. Maar onder zeg maar, de gewone Chinees, die natuurlijk ook niet bestaat... maar is hij geen bekende naam. In de film keert Ai Weiwei terug naar China... en gaat naar het politiebureau in Sichuan om verhaal te halen. Weer dringt hij met zijn camera binnen...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 Er ontstaat commotie. Er wordt geduwd en getrokken. Ai Weiwei schreeuwt over straat. De politie slaat burgers. Kijk, de politie slaat burgers. Dat curieuze spel van macht... Uh, waarin hij ook heel vaak de macht naar zich toetrekt en de politie uitdaagt en de politie inzet tegen de politie. En dat spel, dat, dat maakt hem heel krachtig. En dat geeft toch ook een beetje de uitholling bijna van, van de ideologie in China aan voor mij. Dat, dat iedereen speelt een bepaalde rol en uh, je kan die, die rollen tegen elkaar uit gaan spelen. En dat, dat vind ik er interessant ook aan. Dat maakt ook een spannende documentaire. U hoorde, China kennen Jeroen de Kloet, die samen met Katie Sheriff de documentaire So Sorry van de Chinese filmmaker Ai Weiwei bekeek. Hij kan door zijn huisarrest de wereldpremière van zijn film in Rotterdam aanstaande week overigens niet bijwonen. Wel is er een speciaal Ai Weiwei café ingericht. U luistert nog steeds naar Bureau Buitenland en wilt u deze uitzending terugluisteren dan kan dat een uur na uitzending op de website www.vilavpro.nl en daar kunt u zich ook abonneren op onze nieuwsbrief. Japan nu. Een jaar geleden ontplofte de kerncentrale bij Fukushima. Hoe is het daar nu? In het Japanse Yokohama kwamen vorige week... 6000 kernenergieactivisten bij elkaar... om te praten over de gevolgen van de ramp. Peer de Rijk was een van de conferentiegangers. Hij is directeur van WISE, een lobbyorganisatie tegen kernenergie... en al sinds jaar en dag actief in de anti-kernenergiebeweging. Hij bracht ook een bezoek aan het rampgebied, is net terug... en nu bij ons in de studio. Welkom. Kom. We zijn een jaar verder. Uh, Fukushima is zo goed als uit het nieuws verdwenen hier in Nederland. Is dat terecht? Nee, want het gaat nog steeds door. Uh, de reactor is uh, nog lang niet stabiel. Lekt nog. Uh, ze doen nog grote moeite om het onder controle te krijgen... Het is een groot gebied besmet. hebben uh, honderdduizenden mensen mee te maken. Dus het is jammer dat er zo weinig aandacht voor is. Zesduizend activisten daar in Japan, uh, in uh, Yokohama. Dat is een heleboel mensen, want die kernenergiebeweging... antikernenergiebeweging was toch zo goed als niet bestaan daar? Voor ja, de ramp. klopt. Dat is natuurlijk na Fukushima wel echt veranderd. Mm. Maar het moet wel van heel ver komen en er zijn nog weinig structuren. Dus het was inderdaad een grote gok en ook heel bijzonder... dat het gelukt is om met zoveel mensen twee dagen bij elkaar te komen echt met grote inzet en energie aan het zoeken... naar manieren om ook in Japan een einde aan kernenergie te brengen. Maar dat is toch al besloten door de Japanse regering? Er is besloten om in ieder geval geen nieuwe reactoren te gaan bouwen. Uh, maar goed, dat is natuurlijk een politiek besluit. Dat kan over vijf jaar natuurlijk ook weer veranderen. Dat merk je in veel landen. Dan moet, je moet ontzettend blijven opletten. En je moet vooral aan zo'n besluit koppelen dat je ook echt gaat investeren in alternatieven. Want anders heb je natuurlijk gewoon, en zeker Japan... met heel weinig eigen, eigen middelen op energiegebied... moet gewoon een andere weg inslaan en moet daar veel aan gaan doen. Ja, dus 6.000 mensen per dag. Er waren twee ja. dagen, 12.000 in totaal. Ja. 60 mensen uit het buitenland, ja. daaronder de Nederlander de Rijk. Wat gaat hij daar doen tussen al die duizenden Japanners? Ja, nou ja, je houdt natuurlijk een aantal presentaties... over de situatie in Europa en in Nederland. Uh, dat, dat is een vast onderdeel, maar daarnaast is eigenlijk belangrijker... Dat dat je met ongelooflijk veel mensen praat, van organisaties daar, met media. Dat je wat ervaring inbrengt van de afgelopen 30 jaar in Europa en in Nederland. En dat je ja toch probeert wat enthousiasme over te brengen... en laat zien wat er wereldwijd na Fukushima is gebeurd. En dat het dus ook echt mogelijk is om afscheid te nemen van kernenergie. Ja, eh, 60 buitenlanders, jullie kregen een, een, een, een tochtje uh, naar het rampgebied. Ja. Ik stel me ze voor, er stoppen... 18 uh, Daihatsu busjes en daar stappen ja. jullie allemaal in. Ja. en dan is het op naar de naar de reactor. Ja. Of hoe gaat ja. dat? Ja, ongeveer zo. Na wat voorbereiding, wat verhalen, natuurlijk, over hoe het zou zijn en met wie we zouden bespreken, inderdaad in bussen met de uh, uh, Geiger-counters mee om het bij te houden. Wat geiger tellers, geiger -tellers, geiger -tellers ja, ja. Hmm. Uh, en dan inderdaad. Ja, en naar plaatselijke notabelen van de stad Fukushima, wethouders, maar ook langs boeren, uh, langs uh, geëvacueerde gezinnen die in tijdelijke barakken wonen. Eigenlijk een hele dag doordat. Gebied. En dat is, ja, dat is iets heel bijzonders. Het is verschrikkelijk om Wat? te zien. Ja? Ja, het, het is, Wat maakt het meeste indruk? Nou, dat het inderdaad, dat je in alles ziet en merkt dat het kapot is, dat het ontwricht is en dat het nog heel lang zal duren. Dat mensen niet weten waar ze aan toe zijn. Ze kunnen niet weg. He, ze zijn niet geëvacueerd, het is maar een beperkt gebied geëvacueerd. Uh, en dat de economie ligt natuurlijk volledig op zijn gat. Dus mensen hebben geen idee hoe het verder moet. Nee. Er zijn daar ook. De, ja, de... Begint nu steeds meer door te dringen, hotspots in, in, in, in daar in de omgeving. Ja. Wat zijn dat precies? Ja, dat zijn, dat zijn eigenlijk. Kijk, het hele gebied, zo'n 60 kilometer cirkel om de centrale is besmet. Die zou eigenlijk ontruimd moeten worden. Nou, dat kan gewoon niet. Dat is onmogelijk. Het gaat om te veel mensen. Uh, Japan is dichtbevolkt, dus dat lukt gewoon niet. Dus heeft de overheid besloten om de, de normen dan ook maar te versoepelen. Nou ja, maar als je dat in dat gebied woont, dan is er dus dagelijks uh, heb, heb je belasting door straling. En dan zijn er daarnaast nog, uh, ja, dat heet hotspots, uh, Grotere partikels die gewoon min of meer toevallig verspreid zijn geraakt. en waar dus sprake is van een veel hogere belasting. Nog door regen, doordat de Door wind, regen, ja. door wind. het kan toeval zijn, je kan pech hebben. dat kan net op één heel klein stukje land zijn. dat kan net bij elkaar geklomperd zijn. en dus eigenlijk. Ja, die moet je, het land moet je centimeter voor centimeter afgaan. om die te vinden. Mm -hmm. En die kun je dan volgens... natuurlijk wel afvoeren. Ja. De, de, de Japanse regering heeft altijd gedaan... Uh, niks aan de hand, geen probleem, ja. alles is oké. Okay. Ja. Uh, uh, de Japanse... Uh, bevolking is keer op keer teleurgesteld. Ja. Uh, reist... Ra blijkt radioactief. Uh, die hotspot blijken er opeens te bestaan. De Japanners waren altijd heel volgzaam. Ja. Is daar nu meer wantrouwen? En, uh, ja, er is tot van wantrouwen van de autoriteiten. Ja, maar dat, dat moet nog wel echt naar boven komen. Dat moet nog wel uitgesproken worden. Want het zit inderdaad heel diep om die autoriteiten wel te volgen. En er is veel teleurstelling en verbitterdheid. Uh, en het is nu natuurlijk voor een deel ook aan de, aan aan de kernensiebeweging. Omdat wantrouwen, ja niet bedoel, het gaat niet om wantrouwen. Maar het gaat erom dat mensen dan ook daadwerkelijk daar iets mee doen. En in verzet durven komen en op durven staan. En dat zie je wel veel meer gelukkig. Er zijn heel veel mensen die zelf nou ja, zich organiseren. Of om uh, relatief schoon voedsel dat gebied binnen te krijgen. Of om metingen onafhankelijk te doen. Of om mensen toch te kunnen evacueren. Of om schoolkinderen in elk geval buiten het gebied te brengen. Maar dat is allemaal op grassroots niveau. Hè? Boeren die ja. uh, uh, gargatellers neerzetten in ja. hun champignon ja. In de hoop ja. dat, ze, dat ze meer openheid en eerlijkheid kunnen geven over ja. de kwaliteit van hun voedsel. Ja. Ik las ook een stuk in New York Times dat een boer zijn hele champignon oogst vernietigt, omdat ja. het blijkt ja. dat, dat is dus een goede ontwikkeling. Ja, het is goed dat mensen zich op die manier zelf gaan organiseren. Het moet natuurlijk een politiek kanaal ook gaan krijgen... want dat moet uiteindelijk op nationaal niveau gebeuren. Want ja. die mensen kunnen niet helemaal zelf. Maar het nee. is natuurlijk heel goed dat ze een soort emancipatie doormaken... en het lot in eigen hand nemen toch meer. Ja, ja. tot slot. Uh, 12.000 man daar, spreiden over twee dagen in Japan. Ja. Hier in Nederland nog steeds uh, uh, uh, niet meer dan een paar honderd mensen... die zich echt inzetten tegen kernenergie. Ja. Uh, er zou een nieuwe centrale komen in Borsele, die komt er niet meer? Nee, dat is nog niet helemaal zeker. Daar moeten we blijven opletten. Hè. Mijn organisatie let er ook gewoon op... en probeert mensen wel uh, in actie te, te laten komen. Maar ik heb goede hoop dat we het in Nederland ook kunnen tegenhouden. Maar ook dat hangt samen met de vraag... of de overheid bereid is om een echt andere koers uh, in te slaan. Ja, Maar is het teleurstellend dat na Fukushima... die Anti-kernenergiebeweging hier in Nederland toch vrij uh, klein blijft? Nou ja, we moesten van, ook echt van heel ver komen. Na Tsjernobyl dacht iedereen dat we wel ongeveer klaar waren. Dus naar Fukushima is er toch heel wat gebeurd, zeker in Zeeland. We hebben daar ook erg ons best voor gedaan. Het had natuurlijk allemaal veel meer mogen zijn, uh, maar ik ben niet ontevreden. En ik denk dat er in Zeeland een redelijk solide basis is voor verzet... als dat nodig blijkt te zijn. Ja, en uh, um, jullie hebben duizend donateurs. Ja. Ja, dat kan altijd beter. Ik bedoel, als mensen interesse hebben aan willen haken... heel graag ja, ja, ja, www.tegenstroom.nl Ja, ja, ja, ja, ja, ja. <lacht> Oké, okay, je bent in ieder geval geïnspireerd teruggekomen uit uh, Fukushima. kunnen we dat zeggen? Ja, het was een hele bijzondere ervaring. En het is heel goed om die internationale contacten aan te halen... en elkaar te steunen daarin. Ja, goed. Hartelijk dank, Peer de Rijk. Dit was Bureau Buitenland. Meer weten? Ab abonneert zich dan op onze nieuwsbrief uh, via www.vpro.nl. Het is al eerder gezegd. En daar kunt u over een uur ook het hele programma terugluisteren. Zometeen labyrinth over de wonderenwereld van de wiskunde. En volgende week zijn wij er weer. Dan in Bureau Buitenland. Aandacht voor een alweer een volgende eurotop. We nemen u mee naar Estland uh, in een reportage over de Baltische tijger. Ondanks de crisis maakt het land als enige in Europa een onstuimige groei door. Hoe kan dat? Daarover volgende week dus meer. Inmiddels is hier aangeschoven. Pieter, die volgende volgend uur gaat uh, presenteren Labyrinth. Waar gaan jullie het over hebben? We gaan het hebben over uh, wiskunde in alle verschijningsvormen. Bijvoorbeeld of uh, wiskunde halal kan zijn. En uh, waar de wiskunde ooit begonnen is. En bestaat wiskunde eigenlijk wel? Of, of zit het alleen maar in onze menselijke hoofden? Dat soort vragen. En onze gast is Dirk Huilebroek, een Vlaams wiskundige. Een heel uur lang over wiskunde. Een heel uur lang, tot je helemaal duizelig bent. Het, wor het wordt leuk. Blijf luisteren. Dat wel. Het klinkt niet leuk, wiskunde, maar het wordt echt heel leuk. Wat was jouw eindexamencijfer op wiskunde? Eindexamen? Wiskunde ben je mal? Ik heb het laten vallen zodra ik de kans kreeg, man. Maar toch praten, een uur lang over wiskunde. Juist. Nou, veel plezier zo meteen bij Labyrinth. Dit was Bureau Buitenland.